8 uur. Het NOS-journaal. door Megens. Teleurstelling na afketsen, tankverkoop. Megaschikking door Brits farmaciebedrijf. Een miljoenenprijs valt in dorpje Overijssel. Minister Hille van Defensie is teleurgesteld dat Indonesië afziet van het aanschaffen van 80 Nederlandse tanks. In plaats van daarvan Duitse tanks koopt. Hij zegt dat het niet goed is voor de relatie met Indonesië.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 In zeker 27 gevangenissen in Syrië worden gevangenen systematisch gemarteld. Dat staat in een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De martelcentra zouden worden geleid door de Syrische Veiligheidsdiensten. De organisatie baseert dit aantal martelcentra op getuigenissen... van meer dan 200 oud-gevangenen en gedeserteerde militairen. De centra zouden in gebruik zijn sinds het begin van de opstand... tegen president Assad, ruim een jaar geleden. In de 27 gevangenissen worden ze geslagen, overgoten met zuur, seksueel misbruikt... of krijgen ze stroomstoten toegediend, zegt de organisatie. Human Rights Watch roept de VN-veiligheidsraad VN op... de kwestie voor te leggen aan het internationaal strafhof in Den Haag.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 Vrijdag wordt bekend wie de grootste prijzen hebben gewonnen. De hoofdprijs van ruim 11 miljoen euro valt op één specifieke postcode. De andere deelnemers in Zenderen verdelen 5,5 miljoen euro. Er wonen ongeveer 1400 mensen in het dorp bij Almelo. De Olympische medailles worden de komende weken bewaard in de Londense Tower. In het kasteel aan de Theems liggen al eeuwenlang de kronen en juwelen van de Britse koninklijke familie. En nu dus ook 4700 gouden, zilveren en bronzen medailles voor de komende Olympische Spelen. De prijzen werden door het organisatiecomité van de Spelen in ontvangst genomen. Volgens de voorzitter zal het eremetaal veilig zijn in de tower. De medailles blijven de komende weken achter slot en grendel... tot de eerste op 28 juli worden uitgereikt. Het weer in het westen bewolkt, mogelijk wat regen... vooral in het oosten vanochtend nog zonnig... maar vanmiddag ontstaan stapelwolken en enkele buien. Het wordt 21 graden aan zee, 24 graden in het binnenland... Morgen begint zonnig en droog, maar s'middags ontstaan opnieuw buien. Het wordt wel iets warmer dan vandaag. AMB verkeersinformatie. Op dit moment 23 files. Dat is minder druk dan normaal tijdens de dinsdagochtendspit. Ik geef het opvallende files, vooral door ongelukken. A4 daarna richting Amsterdam, tussen Roelovarensveen en Hoofddorp 7 kilometer. Hier een aanrijding, de linkerrijstok is daar dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Dodewaard en Tiel 10 km door een aanrijding met een vrachtwagen. Daar is de rechterrijstrook dicht. De verwachting is dat de weg daar om 12 uur vrij is. Maar het verkeer richting Gorkum en Rotterdam kan omrijden via Utrecht over de A50 en de A12. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en het plein 4 km door een aanrijding. Daar is de linkerrijstrook dicht.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. In Engeland is de verontwaardiging groot naar een nieuw bankenschandaal. We praten zo met oud-minister en voormalig bankier Onno Ruding... over de manipulaties bij Barclays. En op een veiling in Londen komt vandaag een echte Rembrandt onder de hamer. En dat gebeurt niet zo vaak. Veilingmeester Job Ubens van Christies... komt daar zo over vertellen. En kent u nu al van die tanks die naar Indonesië zouden gaan? Die tanks nu nog doen is zijn gat in de begroting. VVD-kamerlid Hans-En Broek is kwaad over het afketsen van de verkoop. en hij is niet de enige. Nee, want de verkoop van 80 Nederlandse tanks, Leopard tanks aan het Indonesische leger, is definitief van de baan. De Indonesische minister van Defensie heeft in de Jakarta Post gezegd dat Indonesië 100 tanks van Duitsland koopt.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 En waar het voor mij nu om zal gaan is om alles op alles te zetten in de komende tijden. Om die kras weer weg te werken en uh, ervoor te zorgen dat we full speed ahead kunnen gaan in onze relaties met Indonesië. Dat is het waard. En uh, krassen moeten weg. Maar wat is er fout gegaan? Ik kan alleen constateren dat uh, we niet in staat zijn gebleken om de Kamer te overtuigen van de, van de betekenis... En ook het terechte van deze deel. Daar is breed met de Kamer over van gedachten gewisseld. Het spitste zich op een bepaald moment sterk toe op bepaalde criteria... die er liggen in, in de manier waarop de Europese Unie met dit soort zaken omgaat. De mensenrechten? De mensenrechten en ook wat andere zaken, maar vooral de mensenrechten. We hebben de Kamer kennelijk in meerderheid niet daarvan kunnen overtuigen... en dat betreur ik zeer. Maar die miljarden moeten nu bij elkaar worden gesprokkeld. Nu weer 200 miljoen niet. Dat is toch een tegenvaller? Natuurlijk is dat een tegenvaller. Daar, daar, dat hoeven we ook niet onder stoel of banken te steken. En de, de redenen om deze deel zo graag te willen doen... hadden te maken met die tanks. Wat we ervoor zouden krijgen, wat er ook verder aan vastzit. Daarnaast speelt, en dat is voor mij als minister van Buitenlandse Zaken... de betrekkingen met Indonesië als een van de belangrijkste landen... in, in, in een belangrijk deel van de wereld... Wij moeten ervoor zorgen dat we, uh, dat we die relaties met Indonesië zo snel mogelijk weer op goede uh, koers krijgen. En dat we de kras die er is opgelopen, dat we die wegwerken. Bent u erg teleurgesteld? Ik ben teleurgesteld, laat ik, laat ik dat niet onder stoelen of banken steken. Natuurlijk ben ik teleurgesteld. En dat geldt voor collega Hillen uh, net zozeer. Aan welk land gaat u het nu verkopen? Ik ga daar op dit ogenblik geen uitspraak over doen. Dat is aan collega Hille om te bekijken. Daar komen we dan zo nog over te spreken, meneer Hille, minister van Defensie. Goedemorgen. Morgen. Een kras op de relatie met Indonesië en een tegenvaller. Is dit schadelijk voor Nederland? Ja, nou, we hopen van niet. Het, is, het zal internationaal niet altijd zo worden begrepen. Want kijk, als je echt iets verbetert op de wereld door iets niet te doen, dan begrijpt iedereen het. Maar als vervolgens je buurland, Duitsland dus, op basis van precies dezelfde criteria als wij, vindt dat het wel kan. Ja, dan sta je met, uh, met schone handen, maar wel heel lege handen. Lege handen, dat geldt niet voor Duitsland. Blijft u even bij ons, uh, meneer Hillen? We gaan even naar, naar Berlijn, naar Wouter Meijer. Want Wouter, we willen natuurlijk van jou weten... is die deal met Duitsland tussen Duitsland en Indonesië dan bevestigd inmiddels? Nou, die is in ieder geval ook niet naar buiten bevestigd. Dus volgens mij geen officieel akkoord. Maar er is wel belangstelling uit Indonesië. Ze willen inderdaad graag die 100 stuks Leopard 2 kopen. En Duitsland wil dat ook graag. Die willen het graag leveren. Net als Nederland heeft Duitsland veel tanks over... omdat het leger inkrimpt. En daar willen ze graag van af. En die Leopard wordt bovendien in Duitsland gemaakt. Dus Indonesië kan hier nog kiezen tussen nieuwe of tweedehands... of een mengeling daarvan. En ja, als Nederland niet wil leveren of er later lang mee treuzelt... dan vraagt Indonesië het gewoon aan ons. Dat is een beetje hoe het hier in de Duitse pers wordt... Ja. minister heel terug naar u. Um, hoe kan het dat toch onder dezelfde Europese regels deze deal kennelijk met Duitsland wel door kan gaan? Nou, het probleem was eigenlijk in de discussie met de Tweede Kamer dat al een motie van GroenLinks was ingediend en aangenomen. Voordat uh, er eigenlijk goed en wel onderhandelingen op gang waren gekomen. Dus de Kamer heeft niet afgewacht wat precies de argumenten waren. Maar heeft meteen al de deur dichtgegooid. Toen, dat was uh, van de winter, in december gebeurde dat... Toen was er nog een zittend kabinet, dus toen waren er misschien nog mogelijkheden om te kijken of je met de coalitiepartners, dus ook met de PVV, meerderheid zou kunnen halen. De PVV heeft afgehaakt, die doet niet meer mee in het kabinet. En dat wil zeggen dat wij gewoon een minderheidskabinet in Nederland hebben, wat ook nog demissionair is. Nou, Zo'n minderheidskabinet heeft niet voor elke zaak voldoende vrienden. Klopt het dat uh, premier Rutte en minister Verhagen nog een uiterste poging hebben gedaan afgelopen weekend? Nou ja, wat er precies gebeurd is maakt eigenlijk niet eens zo verschrikkelijk vooruit. Laten we afspreken dat uh, het kabinetraad heeft gedaan wat het kon. Zowel naar Indonesië toe als naar de Nederlandse politiek. Het is niet gelukt. Het is jammer voor uh, mijn begroting. Het kost bij 200 miljoen. En overigens, elk, elke partij die straks gaat regeren zal het gat van 200 miljoen ook vinden. En het tweede is dat uh, in de relatie met Indonesië, wat een hele belangrijke speler is op het wereldtoneel, He echt belangrijk aan het worden... ligt daar bij China en Obama... verplaatst niet voor niks aan de aandacht die kant uit. En wij hebben van oudsher natuurlijk... een speciale band met dat land. Die relatie met Indonesië, dat is een buitenkans... dat wij dat kunnen hebben. en Ik zou dat nooit op de proef zetten maar... Uh, ik hoop ook, de, de relaties zijn goed... ik hoop ook dat we elkaar weer makkelijk kunnen vinden. Ja, gaat u daar nog extra moeite voor doen? Jazeker, ik heb gisteren mijn vieze... De vice-minister, mijn collega opgebeld, vice-minister van Defensie, en de zaak met hem doorgenomen en hij reageerde in ieder geval erg vriendelijk. Wat zei hij dan? Ja, het was een lang gesprek en precies is dat ook niet zo verschrikkelijk belangrijk, maar hij heeft gezegd dat hij Nederland nog steeds een buitengewoon prettig land vindt om zaken mee te doen, dat hij hoopt dat in een voorkomend geval we elkaar weer kunnen vinden. Nou, Oké, okay, er dus zoveel is er niet aan de hand. Nou ja, dat moeten we gaan merken. Ik weet het niet, als een deel met u afspringt, omdat u uh, ge geweigerd wordt door degene met wie u zaken wilt doen. Dan vindt u dat ook niet leuk. Nou, we hadden uh, Kamerlid ten Broeke van de VVD net uh, aan de lijn, meneer Hillen. En die had al signalen van scheepswerven ja damen gekregen. Dat het uh, misschien nog wel eens problemen zou kunnen geven voor vervolgorders voor marineschepen. Die zij eerder hadden geleverd. Nou Ik hoop niet dat dat het geval zal zijn in de internationale... U heeft die signalen nog niet. Ik heb ze nog niet. In de internationale wereld wordt veel aan elkaar geknoopt. En uh, Nederland is een handelsland bij uitstek. Dus wij moeten zorgvuldig met onze klanten omgaan. Maar uh, ik hoop dat we nog veel kunnen voorkomen... Dat, uh, in het belang van Nederland en in het belang van onze economie... dat we geen verdere schade leiden. Nee, en uh, die 200 miljoen die had u in gedachten al uitgegeven, geloof ik... Hè, aan onbemande vliegtuigjes. Wat, wat, wat moet er nu gebeuren? Hoe gaat die tanks nu sluiten? sluiten? Nou, ik geef geen geld uit wat ik nog niet heb, hoor. Maar ik had daar wel een goede bestemming voor. Ja, dat, ja, dat, ik, ja. dat, dat moet ik proberen op een andere manier te gaan vinden. En dat is, dat is niet makkelijk. Defensie heeft op dat moment geen asfaat. Goed. Dank u wel voor uw uh, reactie. Meester Hille van Defensie gaan we dan even terug naar Wouter Meijer in Berlijn... over de deal die Duitsland eventueel dan wel met Indonesië heeft over die Leopards. Want Wouter, um, ik kan me voorstellen dat er toch ook vragen in Duitsland wel komen. Jawel, de Duitse oppositie is er ook helemaal niet blij mee. Eh, want die zegt, bij gebrek aan buurlanden kan het Indonesische leger... die tanks eigenlijk toch ook alleen maar inzetten tegen de eigen bevolking. Daar zijn we helemaal niet blij mee. Um, de Duitse firma die die maakt, Klaus van Weekman... wil ook al bijna 300 Leopard's leveren aan Saoedi-Arabië. Daar is veel meer over, ophef over. Ja. Maar goed, je kunt je voorstellen vanwege de situatie in het Midden-Oosten... Uh, Saoedi-Arabië heeft vorig jaar met zijn tanks ook al geholpen... bij het neerslaan van protesten in, uh, in het buurland, in Bahrein. Dus het idee voor de Duitse oppositie... Dat de toekomst democratische protesten in buurlanden of misschien in Saudi-Arabië zelf met Duitse tanks worden onderdrukt, is veel politici hier wel te veel. Maar goed, er is in Duitsland uh, een meerderheidsregering, een gewone regering, en die heeft de meerderheid, zoals dus de oppositie er tegen is, kan de levering toch gewoon alsnog doorgaan. Ja. Zowel naar Saudi-Arabië als naar Indonesië. Ja, precies. En, en we hoorden het uh, minister Hiller zeggen, de, de band met, met Indonesië is belangrijk. Um, Bondskanselier Merkel bezoekt volgende week Indonesië. zou dat iets ook met deze deal te maken kunnen hebben, wat denk je? Dat zou heel goed kunnen en Duitsland wil natuurlijk veel meer handel drijven met Indonesië. Duitsland heeft natuurlijk niet die ingewikkelde relatie met Indonesië zoals Nederland als voormalige koloniale heerser. Dus het wordt hier veel meer gezien als een, als een normaal modern land in Azië, wat in opkomst is inderdaad, precies wat minister Hillen net zei. Een land waar je hele goede contacten mee moet onderhouden, eh, omdat daar veel te halen is. En dat is waarschijnlijk een van de redenen dat Merkel daar volgende week naartoe gaat. Wouter Meijer, dankjewel vanuit Berlijn. Straks hebben we over het bankenschandaal in Groot-Brittannië. Praten we over met Onno Ruding, voormalig bankier... en natuurlijk oud-minister van Financiën. Eerste AWB, de verkeersinformatie, Tamara Bruggemans. Ja, op dit moment is het wat drukker bij Rotterdam, Amsterdam... en in het midden van, land, in het, midden van het land sorry, van, vanwege de werkzaamheden bij de A50. We zitten al iets over de verwachting van, de, van het aantal kilometers file. Ik had 100 gezegd, we zitten nu op 115. Dan hebben we nog een opvallend lange file op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Een ongeluk tussen Hoogmade en Hoofddorp staat daarop... Om 9 kilometer, en er zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Renze en Marcel Oosten. De Britse premier Cameron heeft aangekondigd dat er een parlementair onderzoek naar de Britse bankensector komt. Aanleiding is het rentemanipulatieschandaal bij de bank Barclays. Het heeft inmiddels al tot het vertrek van topman Marcus Egeus geleid. U heeft dat eerder kunnen horen in onze uitzending. Ook andere banken hebben mogelijk de rente gemanipuleerd. Komt steeds meer naar buiten. Oud-minister van Financiën en Oud-Bank hier, Oud Ruding. Goedemorgen. Goedemorgen. Barclays manipuleerde de zogeheten LIBOR rente Kunt u eens uitleggen wat dat, wat dat is, wat daarmee gebeurt? Ja, dat lijkt heel technisch, maar het is van groot belang, omdat dat de basis is, het referentiepunt, iedere dag voor werkelijk eh, miljoenen transacties in de hele wereld. Financiële transacties, zowel voor particulieren, zoals hypotheken en consumentenkrediet maar ook voor bedrijven als ze kredieten krijgen en voor de banken onderling. Dat zijn dus voor miljarden euro's is dat iedere, iedere dag de basis. Um, ja, Je moet een, uh, een, een rente hebben die referentiepunt is... en dat wordt dan door een aantal banken dagelijks uh, opgegeven... wat zij uh, moeten betalen als ze... Uh, um, uh, krediet krijgen van andere banken. Dus de interbankaire markt. Uh -huh. En dan nemen ze daar dan het gemiddelde. En dat wordt dan voor die dag uh, het referentiepunt. En kennelijk blijkt, en Barclays heeft het al toegegeven, andere banken weet ik niet, blijkt dat een aantal banken um, ja. die rente doelwit of te hoog of te laag heeft weergegeven. Want dat, is, dat kan in het voordeel zijn van zo'n bank. Dat je het wat lager inschat. Nou ja, je kunt je voorstellen dat als een bank uh, zegt... Um, Kennelijk onzekerheid over mijn, mijn kwaliteit. En als ik een, een hoge rente doorgeef als dagelijkse schatting, dan zou men indoen kunnen wekken dat er iets van mij aan de hand is, hè? Ja. dat ik moeilijke krediet krijg. En dat vind ik niet prettig. Ja. Dus dan verlaag ik die rente. Ja, voordat we het hele systeem doornemen, meneer Ruding. maar is, is dat niet zo'n systeem niet vragen om, om fraude? Um, nou ja, dat kan ik niet ontkennen. Kijk, de basis hiervan, dit is al heel oud, dit is, nou, ja. althans heel oud, een aantal tientallen jaren. De basis daarvan is. ...vertrouwen, dat je elkaar vertrouwt... ...als banken onderling, dat je aanneemt... ...als iemand zegt, het is 2,7% vandaag... ...dat hij dat ook echt meent. En um, als dat vertrouwen ontbreekt... ...wat blijkt nou? Ja, dan wat, wat doe je dan? Dan ga je natuurlijk straffen uitdelen... ...en dan kun je twee dingen doen. Dan hoop je, kun je hopen dat het daarna voorbij is... ...en dat lijkt mij wel... ...voldoende publiciteit, straffen... ...mensen moeten aftreden, boetes... Uh, ...als je dat nog steeds niet gelooft... ...dan moet je een ander systeem gaan volgen... En, en ja dan niet dat een meneer ergens in Londen zelf uh, vinger in de lucht steekt en zegt... het zal wel vandaag, uh, ik noem er iets, uh, 3,82 procent zijn. Maar dat je kunt zeggen wil, dat diezelfde banken... Uh, iedere dag uh, met bewijzen uh, transacties opgeven die ze hebben gedaan... Uh, met dan de bijbehorende rente. Dat maakt natuurlijk uh, dus de werkelijke uh, transacties in plaats van schattingen of mm. opgaven. Uh, dat is een mogelijkheid, maakt het veel ingewikkelder iedere dag. is heel ja. werk. Maar dat, maar dat kan en dan heb je meer zekerheid. Maar goed, er komt natuurlijk nu een parlementair onderzoek. Dan loopt al een onderzoek ook naar praktijk op de geldmarkten in Groot-Brittannië onder andere. Er zijn al veel onderzoeken geweest ook naar het handelen van banken. Als we kijken bijvoorbeeld naar de kredietcrisis. Bent u er eigenlijk nog van geschrokken dat dit gebeurt? Of moeten ja. we dit maar aannemen dat, dit, dat, dat bankiers dit doen? Uh, dit staat een beetje los van de, de algemene financiële crisis. Um, um, ik ben er zeker van geschrokken. Want zoals ik zei, je moet ervan uitgaan dat je op basis van vertrouwen werkt. Want die instellingen kennen elkaar ook hè, allemaal. En die zijn ook bekend bij de centrale banken. In maar u, u, u zegt dit staat los van de financiële crisis. Maar het, maar het is toch... Um, ja, iedere keer blijkt weer dat bankiers proberen op, op bepaalde manieren geld te verdienen. Of ja, dat, dat nou via de legale of de illegale manier gebeurt. Ja, nee, dat bedoel ik. Dat staat op zich los van de financiële crisis. Dat is dus een... Mentaliteitskwestie, die eh, een paar jaar daarvoor, voor de financiële crisis, zich ook al heeft voorgedaan. En, dit loopt al jaren, maar het is nu gedocumenteerd en ontdekt. En, en dat maakt me inderdaad wat droevig. Ja, want dan valt de basis weg van. Want het heeft niks met Engeland speciaal te maken, hè. Het is, dit is wereldwijd, die banken. Ja. Dan valt de basis weg van. van de, wat je, waar je er vooruit moet gaan, van onderling vertrouwen. Dit is niet een of andere obscure transactietje ergens in een verreweg klein land. Ja, maar dit is het centrum van de financiële wereld. Dus dan zou een parlementair onderzoek goed zijn, want dan haal je twijfels weg? Dan is onderzoek je ja, in ieder geval wat er gebeurd is? Ja, dat is goed. Je kunt het ook zonder dat doen, maar je moet wel een onderzoek plegen. En er zijn dus al straffen uitgedeeld uh, met, uh, met grote bedragen. Verder weet ik niet hoeveel banken eraan aan mee hebben gedaan, maar het lijkt me sterk dat het alleen beperkt is tot, uh, tot Barclays. Maar goed, bij Barclays Uding, is het dan blijkbaar uh, aangetoond. Wat betekent dat voor een bank als je uh, op deze manier het vertrouwen schaadt? Nou, dat is eh, bijna voor de hand het antwoord. Dat is slecht, om, vooral omdat er terecht veel publiciteit aan wordt gegeven. Maar kan je dat de kop kost als bank? Nee, dat geloof ik niet. Maar er zullen een aantal uh, klanten zijn bij zo'n bank. Dat kunnen wel particulieren zijn als bedrijven die dan uh, boos weglopen. Kijk, het is niet zo dat alle klanten nadeel hebben gehad. Hè. De helft heeft nadeel gehad. En de andere voordeel. Dat kan variëren, maar daarmee blijft het toch even onjuist. En het geeft de onzekerheid, neemt toe, je bent er niet zeker van dat als jij een transactie sluit, of je er wel of niet, hè, te veel betaalt. En uh, in het concrete geval van zo'n bank, ja, dan vallen er een paar koppen, rollen er een paar koppen. En ze moeten nu een enorm bedrag betalen. Nou, dat bedrag kunnen ze dan nog wel overleven. Maar dat is natuurlijk toch een, uh, ja, een, een teken van, van wanbeleid. Ja. Meneer Ruding, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het minuten voor half negen. U luistert naar het uh, NOS Radio 1 journaal. 9 tot 14 miljoen euro moet hij opbrengen. Maar dat kan ook makkelijk het dubbele worden. Het gaat hier om een schilderij van Rembrandt, dat vandaag bij Christie's in Londen zal worden geveild. Komt niet zo vaak voor dat er een echte Rembrandt via een veiling wordt aangeboden. We hebben in de studio veilingmeester Job Ubbens, directeur en veilingmeester bij Christie's Amsterdam. Ubbens, welkom. Over welk schilderij hebben we het? Kunt u het beschrijven voor onze luisteraars? Ja, natuurlijk. Met alle plezier. Het is een uh, klein schilderij om te beginnen. Het is 30 bij 40 centimeter. Het is olieverf op paneel. En het stelt voor een... Uh, ja, wat stelt het voor? Een, een tronie, een, een man, een soldaat met een baret en een soort uh, halsharnas. Uh, mm -hmm. uh, en het zegt bedoeld door Rembrandt Geschilderd overigens in 1626, 1627. Bedoeld uh, uh, door Rembrandt als een... Uh, ja, als een studie, als een virtuositeit te laten zien. En is het een anoniem figuur? Het is, uh, er wordt van alles gezegd, uh, dat het hemzelf is, dat is niet zo. Dat het zijn broer is, Adriaan, dat is waarschijnlijk ook niet zo. Het is waarschijnlijk gewoon een anonieme tronie, een counterfeitsel. Hmm. Hij kijkt wat treurig, een beetje, beetje hopeloos. Ja, hij kijkt, euh, nou, hij kijkt de beschouwer mooi aan. Ja, dat ik. zeker. Ja. <laughs> dus uh, het is een soort directe observatie van Rembrandt. Hmm. De bedoeling is echt van Rembrandt niet om een triest iemand neer te zetten. Want dat is een soort romantische gedachte uit de 19e eeuw. Dat is niet zo. Het is echt bedoeld als een soort virtuose penseelvoering. Zeg maar. ja, want die, die schaduw, zijn ene helft, nou ja, zeg maar een derde van zijn gezicht... valt in de schaduw van zijn baret. Is dat, ja, typisch, dat typisch Rembrandt? Dat, te... dat is typisch Rembrandt. Dat heeft hij een beetje van Caravaggio uit Italië overgenomen. Zeg maar. maar dat, dat chiaro, chiaroscuro, dat, het heet, dat donker lichteffect, dat, uh, dat Claire, Claire de Lune, dat, uh, dat bedoelt Rembrandt echt. Dat, ja. uh, dat is echt een van zijn kenmerken. Als het dan zo uh, typisch Rembrandt is, is er dan ook veel belangstelling voor, denk ik? Nou, wat ik weet, en ik weet het niet helemaal precies, maar ik heb het even nagevraagd bij collega's in Londen. Uh, ja, er zijn minstens tien tot twaalf verschillende nationaliteiten die zich opgeleid hebben om uh, al dan niet te gaan bieden. Die mm -hmm. wel interesse hebben getoond en die komen uit Azië, Rusland, Amerika, maar ook uit Europa. Dan valt de vrezen dat dit niet naar een museum gaat? Je weet het nooit, maar musea hebben natuurlijk al heel veel Rembrandts, uh, of, of hoe het, wat het meervoud ook is. Uh, dus kijk maar naar het Rijksmuseum van het Marootshuis, of waar dan ook. Het schilderij komt uit de collectie van, van de familie Dreesman, begrijpen wij? Ja, van een van de. je hebt natuurlijk Anton Dreesman gehad en die ja. had een aantal kinderen, en een van de zonen, Pieter. En zijn vrouw Olga heeft dit verzameld... of heeft dit schilderij verzameld met tien anderen nog. Heeft dit verzameld? Maar Waarom doen ze het weg? Ja, dat is... Uh, de, kijk, hij wil het zelf niet helemaal duidelijk zeggen... maar de, wat wij begrijpen, en ik denk dat het ook wel zo is... is dat hij ruimte wil maken om... Uh, en uh, geldvel wil maken om andere dingen aan te kopen. Dus hm. nou een smaakverandering, zeg maar. We zitten in een internationale crisis... maar daar lijkt de kunsthandel niet zo heel veel last van te hebben. Uh, wat nee. gaat dit opbrengen? Zegt u het eens? Geen idee. Ik weet wel dat de jaren 2010, 2011... de beste jaren ooit voor de kunstmarkt waren. 2012 dreigt beter te worden. En dit soort schilderijen, omdat het toch een soort troffiemarkt is... Hè? naam en faam, track records... en Rembrandt is zeker een iconische naam... Uh, kan het best wel eens zijn dat dit schilderij boven de 10 miljoen pond gaat, ja. Wij zeiden eerder dat het niet zo vaak gebeurt dat er een Rembrandt wordt geveld. Maar het is niet zo heel lang geleden toch nog een keer voorgekomen. Hè? Ja, Het komt ook wel eens voor. Ik, denk maar, ik bedoel, vergelijkbaar met Picasso of Andy Warhol is het natuurlijk buitengewoon zeldzaam. Ik geloof twee jaar geleden nog een Rembrandt bij ons is geveld. Drie jaar geleden van rond de 18 miljoen pond hamerprijs. Dus met opgeld 22 miljoen pond. Zo. Een andere Rembrandt, groter, uit een andere periode. Een wat rijper werk. Um, maar het komt niet vaak voor. Nee, N nou even, want. Wie weet, Lara en ik, als we bij elkaar leggen, dan doen we nog mee. <lacht> is dit nog een goede investering? Ah, dat weet je nou, We zullen nooit zeggen dat het iets een goede investering is. We praten liever over. Niet? Nou, omdat we liever praten over het. Dat verkoopt dan toch nog weer extra. Als u zegt van nou, dit is een potentiële... Ja, maar moet, uh, we proberen ook nog wel uh, integer en ethisch te zijn. Dus okay. We willen niet ja. iemand uh, iets aansmeren om maar te zeggen over twee jaar krijg je daar dubbele voor. Omdat je daar nooit Het is geen aandeel, het is geen optie. Nee. nee. Het enige wat wij zeggen, het is waardevast. Het, het heeft naam en, en, en kunstgeschiedenis. Uh, het is wat ik al zei, een track record. En uh, wij praten liever over het hedonistisch rendement. Dus je moet er maar van genieten doorgeven in je nageslacht. En zorgen dat het, uh, dat het verankert en zekerheid geeft. Goed. Gaan wij voor hedonistisch ja, rendement? Ja, Klinkt goed. Ja, dat klinkt wel <laughs> goed. Maar het is een, echt een harde, hè? u garandeert het wel. Dit is een goede... Dit goed is een draaien. goud eerlijk, helemaal gedocumenteerd in alle literatuur... en vele belangrijke tentoonstellingen geweest. Jazeker. Goed. We gaan het met belangstelling volgen. Meneer Ubbens, hartelijk dank voor uw uitleg. Dank u wel.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 Minister Hille geeft Tweede Kamer schuld van afketsen tankorder... en een Brits farmaciebedrijf betaalt miljarden om onder rechtszaak uit te komen. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorrol Negens. In minister Hille van Defensie is teleurgesteld dat Indonesië afziet... van het aanschaffen van 80 Nederlandse tanks en in plaats daarvan Duitse tanks koopt. Zo'n collega Roosentaal zegt dat de afgeketste deal niet goed is... voor de relatie met Indonesië. Ik betreur dat, vanzelfsprekend... Want wij hadden onze zinnen erop gezet. Nederland wilde zo'n 200 miljoen euro krijgen door de verkoop van de Leopard tanks. Indonesië kiest voor Duitse tanks omdat Duitsland meer zekerheid biedt over het aantal tanks en over de levertijd. Correspondent Michel Maas. Het is wel duidelijk dat ze nu het wachten wel uh, lang genoeg geduurd vonden hebben. Uh, ze, ze hebben gewacht tot de bijna de laatste keer, maar nu...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 Voordat er eh, eigenlijk goed er wel onderhandelingen op gang waren gekomen. Dus de Kamer heeft niet afgewacht wat precies de argumenten waren, maar heeft meteen al de deur dichtgegooid. De Defensie zegt dat het moeilijk is om de tanks aan een ander land te verkopen, omdat er weinig belangstelling voor is. De vier medewerkers van het internationaal strafhof die vastzaten in Libië zijn vannacht aangekomen in Nederland. Ze verlieten Tripoli samen met de president van het strafhof, deden ze gisteravond. In een regeringsvliegtuig van Italië. En de president van het strafhof is blij dat de vier terug zijn. Ik ben heel blij om ze terug naar Vier werden sinds begin vorige maand vastgehouden door een militie nadat ze een gesprek hadden gehad met Seif al-Islam, de zoon van de verdreven kolonel Gaddafi. Er waren documenten bij hen gevonden die staatsgevaarlijk zouden zijn.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 In United States History. We are determined to stop practices that jeopardize patients' health, harm taxpayers, and violate the public trust. De Britse GlaxoSmithKline is met een omzet van 31 miljard euro een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld. Dan de postcode Kanjer van 16,7 miljoen euro. Die is gevallen in Zenderen. Een dorpje in Overijssel. Postcode is 7625. Iedereen die in Zenderen meespeelde met de trekking, deelt mee in de prijs. Vrijdag wordt bekend wie de grootste prijzen hebben gewonnen. Spannend, zegt deze inwoner. Nou, ja, dat, uh, dat is leuk. En ik heb het idee dat heel, heel Zenderen een postschool is. Want wij bevallen mij maar één postschool. Dus uh, ja, is uh, leuk voor heel Zenderen. Hoofdprijs van ruim 11 miljoen euro valt op één specifieke code. De andere deelnemers in Zenderen verdelen 5,5 miljoen euro. En er wonen ongeveer 1400 mensen in het dorpje bij Albelo. Dat was nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online.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 AMB ah, Verkeersinformatie. Er staan op dit moment 31 files. Het is vooral druk rond Amsterdam, Rotterdam en in het midden van het land. Dit zijn de opvallende files. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en het knooppunt Burgerveen... 9 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Waterberg en Grijshoort 5 kilometer. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Dodewaard en Tiel 10 kilometer. Ze zijn daar een vrachtwagen aan het bergen. En naar verwachting is de weg daar om 12 uur weer vrij... Het verkeer richting Gorkum en Rotterdam kan omrijden via Utrecht over de A50 en de A12. Dan de A27, Gorkum richting Utrecht. Een gestrande vrachtwagen, daarom tussen knooppunt Everding en Houten, 6 kilometer. Daar is één rijstrook dicht. En op de A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Waterberg en Renkum, 2 kilometer. Daar is een paardentrailer gekanteld met een kleine graafmachine erin. En daarom zijn er twee rijstroken dicht. En naar verwachting is de weg daar om tien uur weer vrij.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 Ja, in kamer 362 van het prachtige oude hotel, Grand Hotel de La Gare. Beneden op straat komt het ochtendverkeer al op gang. Wij gaan zo meteen met z'n allen naar de start in Orsi. Straks aan het eind van het half uur meer daarover. Finish in Boulogne-sur-Mer. Na een aantal stevige beklimmingen in het slot. Over wat ze noemen hier in het routeboek Le Mont du Boulonnais. Daar zal zometeen uh, over die Mont du Boulonnais Giulippe meer vertellen. Aankomst ook stijgend. Destijds, op 4 juli 1994, was het nog volkomen vlak. ...in boulogne Sumer. Jean-Paul van Poppel won die etappe, maar het was niet meteen duidelijk. Van Poppel daarover in gesprek met de verslaggever van Straatdienst. Geen officieel huislag in beeld Ja, nu wel. Van Poppel. Het is officieel. Van Poppel. Jean-Paul. Zeker. Jean-Paul, het is zeker. Godverdier, zeg. Hoe is het mogelijk? Na al die tijd van frustraties, dat je het wel kon in andere rondjes... naar de Midi-Libre, dat er twijfel was over de Ronde van Frankrijk... win jij al in de tweede etappe. Ja, ik snap er niks van. Ik heb het, de twijfel is niet voorbij, hoop ik. Straks trouwens een gesprek met Jan-Paul van Poppel, Nu ploegleider bij Vakant Soleil DCM. Ja, en etappe 3 dus komt aan in Bologne-sur-Mer. U hoorde dat van Jeroen. De renners fietsen naar zee over 197 kilometer. Guillaume Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Dan zitten ze ook in de buurt van Roubaix. Komen er ook uh, kasseien op het parcours voor? Er komen geen kasseien op het parcours voor. Want uh, de Tourorganisatie die heeft uh, besloten om uh, de renners... in alle veiligheid tussen aanhalingstekens uh, over het parcours heen te brengen. Uh, sommige jaren dan, uh, dan verzinnen ze ineens dat er kasseienstroken in moeten liggen. Dan hoor je het peloton aan alle kanten kraken en klagen. En dit jaar hebben ze besloten om het maar uh, niet te doen. Maar ze starten wel op een plek met historie wat betreft uh, de kasseien. Want Orges, de, de de plek waar ze straks uh, vertrekken. Ja, dat is wel een hele bekende strook uit uh, Parijs-Roubaix... gedoteerd met vele sterren. Dat betekent dat die heel erg zwaar is. Uh, dus vandaar dat ze daar wel starten. Maar het is een symbolisch uh, gebaar richting uh, de kasseien. want uh, ze komen er dus niet echt overheen. Oké, okay, maar wel wat gemene pukkeltjes zie je op het parcours. Wat voor kunnen we verwachten, Gio? Ja, Jeroen had het er net al over. Die had het over die, die, die Montagne of de Coline de, de, de Boulogne. Uh, we kennen dat allemaal een beetje. Ik ben een aantal jaren is dus een keer in de Vierdaagse van Duinkerken geweest. De, niet, niet de allerbelangrijkste koers, maar Kenny van Hummel... die stond toen in de gele trui na de eerste etappe, vlakke etappe. En toen moesten ze over die heuveltjes heen... daar in de buurt van, van Boulogne, van Calais, van Duinkerken... Ja, en uh, hij werd de finale uitgereden. Net als alle andere sprinters. Dus uh, het wordt vandaag ook geen van poppeltje, kan ik je vertellen. Want uh, het parcours is inderdaad totaal anders. We krijgen veel van die heuveltjes. In totaal zijn het er zes die ze voor de kiezer krijgen. De laatste ligt uh, 6,5 meter voor de streep. Dat is er eentje van de derde categorie. Dan buiken ze beneden Boulogne in. En dan moeten ze in Boulogne de laatste 700 meter ook weer met uh, dik 7%. Moeten ze omhoog naar de finish. Uh, het is echt een hele kleine pukkel eigenlijk op de kaart. Maar. Maar het is wel degelijk behoorlijk bergop. En ja, ik, ik verwacht dan toch wel weer een type als Peter Sagan. Het klinkt een beetje, maar de man die de eerste etappe van deze tour ook al won. Ik denk dat hij slim genoeg is en sterk genoeg is om vandaag weer toe te slaan. Wij kijken weer samen met jou, Geolib. dank voor nu. Iedere zondag fietsen ze een kilometer of 100 in Adelaide, Australië. En ze heten in het Nederlands de smokkelaars. Deze weken zijn ze in België en Frankrijk, volgen daar de tour... met speciale aandacht voor hun landgenoten die het zo goed doen. Joris van der Kerkhoff sprak de groep gisteren in Namen bij de Citadel. Daar staan ze met z'n zeven een bocht, een van de laatste bochten... voor de top van het bergje bij Namen, bij de Citadel. Again. Australische vlag over het hek. Australische vlag als een soort cape om de schouders... Australische auto voorbij. Australian, ja. Yeah. <laughs> en dezelfde bellen als een paar dagen geleden in Maastricht. Toen verwelkomden de drie vrouwen de vier mannen die uit Eindhoven kwamen fietsen. Groot feest, biertje erbij. Cheers. Nu zijn ze voor de deelnemers aan de Tour de France speciaal gericht wel op Australiërs. Ook wel gericht op wat er allemaal gebeurt. Wie is nou die vrouw op die gele motor die er voorbij komt? Oh! Dat is de vrouw die het bord vasthoudt en waar de tijden op staan, de verschillen op opstaan. Is she doing? She's the blackboard girl. She's the, oh, the, She's the time. Oh. Yeah, I'd like to be the blackboard girl. <laughs> well, it's a very special job, the blackboard girl. Last year's girl. What did she do? No, she was... same oh, same girl. How do you know that? Because read they read, the read it all. Oh. <laughs> Klinkt allemaal een beetje jaloers. En hoe weten jullie dat nou mannen dat dat dezelfde is als vorig jaar? Oh, ze lezen er uh, allemaal over. De mannen hebben zich voorbereid. Vrouwen genieten op hun manier van wat er hier allemaal gebeurt. De mannen zijn uit Maastricht te komen rijden. Het was een prachtige tocht. Wind tegen het hele gebied langs de Maas. En uiteindelijk hier de berg op. En dat was hard werk. Great ride up here. This is a great hill. Really uh, beautiful. You, the views over Namur are just fantastic. Or Naaman, is the Dutch corner. Yeah. there And we're is going 50. geworden a better day for him. Being 50. Special with champagne. So with <laughs> champagne. We champagne. Yesterday we were already a bit gorged beer. I tried some local brew with. They uh, put a, It's called uh, Namur wheat. Wheat. And. Uh, blanche. blanche. Blanche. Blanche. Yeah, yeah blanche. That's why you have to ride out today. Oh, I think I broke the. Uh, did your <laughs> <time>. <laughs> <laughs> I did a personal best. <laughs> ze beleven de Tour op een volledig eigen manier. Afgelopen zaterdag is het niet gelukt om bij de proloog te komen. Daar was het uh, te druk voor. Op het station in Maastricht werd gezegd van uh, u kunt beter weer gaan. En nu hebben ze het dan wel tot aan namen uh, gemaakt, maar nu gaan ze ook weer weg. Ze gaan via Halle, daar fietsen ze naartoe. Halle. And then we uh, take a, a train. A we gaan naar Gent. Soort, de met de trein naar Gent. En dan gaan ze daar de koersen van de voorjaarsklassiekers bekijken. Are we gaan naar de klassieke landen. en Robert. <laughs> en dan uiteindelijk komen ze bij de Mont van terecht. In de Provence. Ergens in zo'n plaatsje. Ik denk dat het Vinsob. It's Het is place een plaats Nyon. Dat is about 35 km van st paul trois château Dat is waar de stage starts. And... BMC, niet Australiën. Nee, no. no. Kadel is. Kadel is. <laughs> Hij rijdt een auto van BMC voorbij. Is geen Australische auto, maar goed. Kadel, koppel van BMC wel. Yeah. <laughs> Dit is Green Edge. Dat moet extra voor gescheurd worden. <laughs> right. de worteltjes, komt een oranje auto van Escatel voorbij. Oké en nou? This was it. In... Now we get the bikes out. Bike. Now we get the bikes out. We go for a ride. We're all inspired, ready to go. Yeah, fantastic. See you again in. Ah, uh, see you in Provence. Provence. Yeah, it Ready to climb, one too. Yeah. Okay, so tell your brother uh, today. Yeah, thank, thank you. And we'll see you in the south. Straks negenvoudig etappewinnaar Jean-Paul Van Poppel over de finish in de tour van vandaag, Ballonjesuurmeer. Verkeerse informatie, op Bruggemans. Ja, Lara, ik geef nog eventjes de langste files. A4, daarna richting Amsterdam tussen Zoeterwoude-Rijndijk en roelof 7 Zeven kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Dan de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Dodewaard en Tiel. 10 kilometer. Ze zijn er inmiddels bezig met het bergen van die vrachtwagen. De weg is daar naar verwachting om 12 uur vrij. En omrijden kan nog steeds richting Gorkum en Rotterdam via Utrecht over de A50 en de A12. En dan nog de A27, Gorkum richting Utrecht... tussen knooppunt Everdingen en Houten, 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Correspondent Ron Linker in Parijs praat ons dagelijks in de Tour Ontwaakt... bij over wat de Franse media melden over de Tour. Ron, goedemorgen. Goedemorgen. Wat domineert er in de kranten? Nou, Le Kiepe heeft een portret van de winnaar van gisteren, Mark Cavendish... en zet hem neer als een keirin-wielrenner. Een keirin is een sport die in Japan heel populair is. Het is op de baan, het is wielrennen, het gaat heel snel sprint. Het is als een, als een sumo worsteling, eh, Krachtpatsers die elkaar in de sprint bestrijden. En Cavendish deed het gisteren volgens de krant als een Japanse keirin. En hij deed het dus in zijn eentje. Hij hopte van wiel naar wiel. Eerst bij Freire, toen bij Goss, uiteindelijk bij Greipel. En Cavendish vindt het wel best om alles alleen te moeten doen. Zonder een, uh, ja zoals ze dat noemen, een treintje. Sterker nog, toen uh, Edward Boasson hagen zijn ploeggenoot, aanbood om hem te helpen. Toen wees hij dat af. Laat mij het maar alleen doen. Vorige jaren had Cavendish nog de luxe van een ploeg om hem heen. Dit jaar niet. En eerlijk gezegd vindt Cavendish zijn huidige situatie beter. Want, zegt hij in de krant, niet alle druk komt nu op mijn schouders te liggen. Als ik verlies, dan heb ik het zelf gedaan. En is niet de hele ploeg uh, in mineur. Kijk eens aan. En er is nog geen Franse overwinning. Wel veel Franse ontsnappingen. Ja, ik weet niet of het jullie is opgevallen... maar een van de mannen die gisteren in de lange ontsnapping zat... was de Fransman Anthony Roux. En als je goed keek, dan zag je dat hij zijn pols in het verband heeft. Sterker nog, op de kasseienstukjes reed hij zelfs met één hand... om zijn pols te ontzien. Dat de arm dus niet zo trilde op het stuur. Allemaal het gevolg van een valpartij in de eerste etappe. Nou, Je zou misschien verwachten dat een renner met zo'n blessure... achterin het peloton rustig aan gaat doen, maar niet Anthony Roux. En daar zat zelfs een gedachte achter, want... Ja, Roe wist ook wel dat de ontsnapping die al heel vroeg begon kansloos was. Maar dat, hè, dat dit dus een etappe voor de sprinters was. Maar hij redeneerde, hoe kan ik mijn pols het beste beschermen? Niet in het peloton waar het dringen geblazen is. Zeker op de smalle stroken met de steentjes. En dus ging je hier van tussen niet één keer, maar zelfs twee keer. 30 kilometer voor de streep nog een keer. De aanval is de beste verdediging, zegt Roe. En in dit geval de verdediging van zijn pols. <lacht> Ja Ron, en dan is de Tour eindelijk op Franse bodem. Nou ja, eindelijk ja. is ook uh, net begonnen. Hè? Maar een hoop natuurlijk op uh, Franse winst in uh, Boulogne-sur-Mer. Ja, nu de Tour thuis komt is uh, de hoop gevestigd op de Franse renners. Uh, in Frankrijk verwacht men vandaag de aanval van Sylvain Chavanel. Let op die man, de etappe gaat naar Boulogne-sur-Mer... Met in het laatste deel een aantal lastige klimmetjes. Uh, Gio Lippes heeft er ook al over verteld. Hè? Uh, uh, die Sylvain Chavanel werd vorig jaar nationaal kampioen. Precies in die plek, Boulogne-sur-Mer. Dus hij kent de route. En heel misschien kan hij zelfs het geel pakken, dromen de Frans al een beetje. Want hij staat derde in het klassement op zeven seconden. Maar goed, de Fransen vrezen één man die op zijn fiets gegraveerd heeft. Tourminator. En dat is de Slovaak Peter Sagan. Misschien dat hij vandaag wel weer opnieuw toeslaat. En de Fransen dan wel in mineur brengt. Oké, okay, dat is mooi. De Tourminator. Ronlenker, dankjewel voor het overzicht van de Franse kranten. Het is 12 minuten voor 9. U hoorde hem net al eventjes aan het begin van de Tour ontwaakt. Jean-Paul van Poppel. Hij won in 1994 de etappe van boulogne sur mer Waar ook vandaag de etappe eindigt. U hoorde dat. En nu is hij uh, ploegleider bij vakant DCM. Meneer van Poppel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. In het fragment, eerder vanochtend hoorden we uh, dat niet meteen duidelijk was dat u gewonnen had. Hoe kwam dat eigenlijk? Nou ja, ik denk dat uh, in die tijd misschien nog wat, uh, wat lastiger te zien was om uh, als het een foto finish was. Ik wist uh, ik denk dat ik zelf ook niet wist op dat moment. Omdat uh, de laatste jump uh, zo hevig was dat je dan toch uh, je hele lichaam naar kunnen zetten. Waardoor je weinig zicht hebt nog op de streep. Maar uiteindelijk uh, was het toch raak. Negen toer-etappes uh, wonen u meneer Van Poppel. Uh, ziet u verschil tussen toen en nu in de Tour? Zijn die massasprints aan het einde nog steeds hetzelfde? Ja, uiteindelijk wel. We, we hebben natuurlijk voorgaande jaren veel treintjes gezien. En, uh, maar wat leuk was gisteren, dat uh, er was eigenlijk niet één kloer die, uh, die het verschil kon maken. Uh, in de laatste vijf kilometer. En daar, daarmee krijg je wel interessanter... Uh, Interessantere massasprints hè, waardoor iedereen uh, weer, uh, weer kansen krijgt. In ja. tegenstelling tot voorheen dat, uh, dat je een treintje krijgt en dan uiteindelijk één man uh, met zoveel snelheid gebracht wordt dat de rest er niet aan, aan toe komt. hoe bijzonder is het dat zo'n Cavendish zonder dat hij uh, gebracht wordt uh, toch zo'n sprint wint? Want dat getuigt wel van enorm veel kracht in klasse. Ja, het heeft echt de klasse uh, om zich daar uh, in de goede positie te zetten. Hij heeft natuurlijk ook wat respect uh, inmiddels gekregen van, uh, van het peloton. En uh, ja, waar hij gaat zitten, dat durft ook niemand hem weg te duwen. En daarbij is hij ook uh, wel een echte straatvechter. <laughs> dus wat dat betreft zit hij altijd wel uh, waar hij moet zitten. En anders drinkt hij zich daar wel uh, doorheen. Dat is uh, een van de grote kwaliteiten van Kevin, uh, die ook. Was u, was u ook een straatvechter trouwens? Nee, ik denk het niet. Ik was toch meer uh, rennen van uh, rechtdoor, recht aan En uh, verringen, dat, dat ging mij best wel goed af uh, later in mijn carrière. Maar uh, ik had er vooral in het begin heel veel moeite mee. Maar uiteindelijk was ik toch wel, uh, was ik niet echt een straatvechter, denk ik, nee. Uh, die, die treintjes, u gaf het net zelf al aan. Uh, dat zijn er wel erg veel, hè? Het was gisteren ook echt dringen daarvoor aan. Uh, is dat nog wel vol te houden? Of, of gaan we toch meer naar de sprinter die het alleen zal moeten doen in de toekomst? Nee, die treintjes die blijven wel bestaan, alleen de ideale ploeg was voorheen HTC, de ploeg van Mark Cavendish. Je hebt nu verschillende ploegen en we waren ook heel erg benieuwd wie nou eigenlijk de beste trein zou hebben, want die zou dan het kleine voordeel hebben. Wij dachten allemaal dat het Green Edge was, dat was in de eerste etappe ook heel goed te zien. Maar die lieten het gisteren, ja, die liet het toch echt goed afweten. En uh, het was dan toch uh, Lotto die uh, in de laatste anderhalf, twee kilometer uh, het voortouw nam. Waardoor Grijpel lang uh, op weg leek naar de ritoverwinning. En je ziet dat je daar toch uh, het verschil kan maken. Maar uiteindelijk was Kevin dus toch iets sneller. Kenny van Hummel, sprinter in uw ploeg, baalde gisteren, hoorden we, omdat hij geen rol kon spelen in de massasprint. Um, ho hoe kwam dat? Ja, je... <coughs> Hij was net als, uh, net als Gos van Greenwich en uh, Cavendish, was hij uh, toch iets te ver terug op uh, 1800 meter in die laatste Retonden. Vonden mm zon -hmm. televisie. Um, hij probeerde met die gasten mee naar voren te liften, maar hij kreeg helaas een, uh, een kwak van, uh, van een, een uh, Hino die daar ook uh, op die plek van uh, Cavendish wilde gaan, achter, achter hem. Ja, iedereen die Kevin is bij te passeren, die duikt natuurlijk op dat wiel, omdat ze weten dat dat uiteindelijk het hele goede wiel is. Ja, maar moet, en, van, uh, moet Van Hummel dan toch wat gewiekster worden nog? Ja, hij miste gisteren echt een, een ploegmaat in de finale. Normaal hebben wij daar Marcato voor of, of een Boekmans, Boekmans reed Lek. Op vijf kilometer kon ik niet meer terugkomen met de snelheid die ze reden. Dus die miste hij echt en uh, uiteindelijk kon Marco het, uh, het werk niet doen om, door de hectiek uh, die er ontstond. Het is dus uiteindelijk niet zo uh, makkelijk uh, als dat je bedenkt. Maar ja, we gaan toch uh, weer voor de volgende dag en, uh, en kijken of het vandaag of uh, een andere dag weer wel lukt ja. voor hem. Wat bedenkt u dan voor vandaag, meneer Van Poppel? Want we hoorden net van Gio al dat is niet een aankomst in Bologna sumair voor de sprinters. Wie moet het voor vakantie Soleil DCM vandaag gaan doen? Ja, ik denk dat Chris Boekman, die gisteren lekt, dat is toch onze man die, uh, die wat langer... Uh de klimmetjes kan verteren, dus die daar wel overheen zou moeten kunnen komen. Verder hebben we een Marcato die er overheen komt, die een gesprint heeft. Uh, ik denk dan toch dat onze beste man uiteindelijk een boekman zou kunnen zijn vandaag. Dus uh, daar gaan we op hopen, dat hij uh, in ieder geval uh, het verschil zou kunnen maken vandaag. Ja, goed. Johnny Hogeland nog misschien? Ja, Johnny zal uh, zeker wel wat proberen in de finale. Uh, uiteindelijk denk ik toch dat het weer uh, bij elkaar smelt in die laatste kilometer om... Uh, ja. Om dan uh, te kijken wie, uh, wie de beste is. En inderdaad, Sagan zal, uh, zal een hele gevaarlijke klant worden vandaag. Net ja. zoals Chabanel. Houden we die in de gaten. Jean-Paul van Poppel, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Mooie dag. Doei. Dank. Je je voulais vous parler un peu d'elle Je voulais écrire sur un bout de table Dans un salon de la rue des Arts Et déchirer ce bout de nappe Sous le regard de bande à part Et en finir avec l'ambition Cracher bourré mes convictions Et je voulais vous parler des femmes Et de Godard, de leur parfum De 68 que l'on condamne Du mois d'octobre 61 Et je voulais vous parler des femmes Et de Godard, de leur parfum De 68 que l'on condamne Du mois d'octobre 61 Mais on ne fait pas les Amériques En écrivant ce genre de choses Fallait choisir la chose publique Y'a peu de public à la prose Et entre nous, mon choix est fait Et entre nous, mon choix est fait Et jamais je ne choisirai Entre la bannière et la rose. Je voulais vous parler des femmes. Je voulais vous parler des femmes. Je voulais vous parler des femmes. Van Clement. 5 voor 9 en dan is het weer tijd voor Jeroen Wielaard, die is vandaag in Orsuz. Het is een heuse combine. Maar niemand die er schande van spreekt als een verboden vorm van samenspanning. Historisch, dat is het zeker. En grensoverschrijdend, dat ook. Tournee, de Waalse aankomstplaats van gisteren, heeft de handen ineengeslagen met het Noord-Franse Orchie. Als warme Europese partners delen ze de kosten van de Tour. Met deze start is de ronde toch aangekomen in een curieuze regio. Het land van de ski. De liefhebbers van film worden nu warm. Denkend aan Bienvenue, Chez les Shti. De komedie van Danny Boon uit 2008 over de postbeambte die vanuit de Riviera wordt weggepromoveerd naar het noordwesten van Frankrijk. Ze zijn achterlijk daar, denkt hij, met hun rare taaltje. Maar het leven blijkt er goed. Het gaat over cinema in plaats van cinema. Knudden is er slappe hap en ze schenken er slappe koffie. De sleckies zouden er vandaan kunnen komen, maar die zijn geboren in Luxemburg. Het is nu ook duidelijk waarom Orsi Orsi heet. Leuk stiedorp. Dat is het. Ik ben er gisteren al even gaan kijken. Op de Place Charles de Gaulle, vandaag het plein van Village des Par, heb ik mijn voiture de pres neergezet, vlak voor een brasserie. Le chti Coin. Ik bestelde er een stuk brood met chambon. Ik liep wat rond over het plein, de vogels chillten. Het Café de La Place had een gele vlag van de tour uitgehangen. Binnen zat een gezellige Stamgast op leeftijd die al behoorlijk in de jus was. De liefhebbers kenden de naam als plaats op de finale route van Parijs-Roubaix. Dat weet ook wedstrijddirecteur Jean-François Pécheux. Orchis is het cœur van Paris-Roubaix. Puisque tous les ans Paris passe par Orchie, het secteur pavé, de chemin des prières, chemin des abattoirs. Dat wil zeggen. Vandaag geen kasseistrook in de etappe. Dus ook geen renners die klagen over de stenen en de benen. Dat is vette shit. Om het op zijn shies te zeggen. En dan een Jeroen Wieland. Hoorden morgen weer, uiteraard. En zo duidelijk, na het journaal van 9 uur, gaan wij het hebben over Syrië. De Syrische president Assad betreurt het neerhalen van een Turkse straaljager anderhalve week geleden. Zo duidelijk meer daarover van onze correspondent Bram Vermeulen in Istanbul, wat het stond in een interview met een Turkse krant. Blijf luisteren.